Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een tegenvaller voor sommige studenten en oud-studenten. De rente op hun studieschuld wordt volgend jaar meer dan vijf keer zo hoog. Voor hbo'ers en universitaire studenten gaat die van iets minder dan een half procent... naar meer dan 2,5%. procent. En ook voor mbo'ers stijgt die naar bijna 3. Bij studentenorganisatie ISO vinden ze dat echt niet kunnen. Ja, de huren stijgen, de boodschappen worden duurder... het collegegeld blijft stijgen en nu ook nog vijf keer zoveel rente moeten betalen als je afgestudeerd bent... ja, je krijgt als student dan wel met de ene financiële klap naar de andere te maken. De renteverhoging gaat in op 1 januari. Een man uit Zwijndrecht moet 24 jaar de cel in... en krijgt TBS voor een gruwelijke moord twee jaar geleden. Toen werd in een auto het lichaam van een man van 29 gevonden in een koffer. Hij was in stukken gesneden. Waarom de man gedood werd is nooit duidelijk geworden. Twee andere verdachten kregen 20 jaar cel. Zij hadden geholpen met de moord. In Enschede en Overijssel kunnen mensen vanaf morgen weer afrijden. Het CBR had de locatie daar sinds donderdag gesloten... vanwege ruzie met een rijschoolhouder... die achtervolgde en filmde examenkandidaten. Die voelden zich geïntimideerd. Net als de mensen die het examen moesten afnemen. En een bizar verhaal van een vrouw op TikTok. Zij zegt dat haar voeten groter zijn geworden door Crocs te dragen. I wore Crocs all summer in 2019 for three months straight. Toen ik in Amerika was, kwam ik thuis en geen van mijn schoenen I Ik ging van size 5 naar size 6. Je hoort het goed. Ze droeg maandenlang van die plastic klompen en paste daarna haar andere schoenen niet meer. Ze roept andere mensen op het te melden als ze last van hebben. Het zou kunnen dat haar voeten zijn opgezwollen omdat ze zoveel had gelopen. Dat kan soms een hele schoenmaat schelen. Het weer vanavond en vannacht mistig. Morgen blijft dat even hangen, maar daarna prikt de zon af en toe door de wolken. Dan zo'n 21 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Old Man heette uh, dit uh, nummer van uh, P.E.M. Bond. En uh, we zijn daarmee meteen ook in het laatste uur gekomen. En uh, Flora is uh, nog altijd uh, bij ons uh, te gast. Want uh, jij gaat uh, de komende tijd ook uh, uitpakken met Utterly Mistaken, toch? Ja, klopt. Ja. Ja, nee, Wat vanavond... gaat er allemaal gebeuren? Uh, nou ja, vanavond komt het dus uit. Uh, morgen spelen we in Grounds Rotterdam. Hmm. En donderdag spelen we in Part Café uh, Den Haag. Um, mogelijk, ja, ik ben, zit nu midden in een, uh, ja, hoe noem je dat? Electie of zo. Uh, ja, so, ja, uh, verkiezing, verkiezing. Oh, ja, verkiezing, noem maar op. Ja, verkiezing. Um, om uh, mogelijk uh, RTV Rijmond, dus uh, Zuid-Holland, te representeren in de Regio Zongfestival. Oh, het regionale Zongfestival, toch? Uh, regio Zongfestival. Regio Zongfestival van, van Rijmond. Uh, nou ja, je hebt dus 13 regio's die daaraan meedoen. En dan 4 november is dat dan uh, in uh, Utrecht, in de Schouwburg. Ja. Uh, als je wordt uitgekozen. Dus mensen zouden nog kunnen stemmen als ze willen. Als ze willen, <laughs> dan kunnen ze dat uh, dus doen. Als ze niet willen En waar stemmen? kunnen ze dat doen? Uh... Uh, nou ja, uh, ik weet niet of het oké okay is om een andere radio uh, hier op te noemen. Ah. <laughs> Nou, wat hebben wij met die andere radiomakkers te maken? Ja, het is toch. Het is nu jouw show. Ja, nee, dat is waar. Nee, ik dacht, ik vraag het gewoon even. Uh, ja, via RTV Rijnmond en ah, dan uh, op Flora. De, de, de vrienden van RTV Rijnmond? Ja, ja. precies. Uh, ik weet dat. Uh, hoe heet die nou? Pff, ik ben even zijn naam kwijt. Hij heeft ook een tijdje bij, bij Radio Capelle gezeten. Die is daar nieuwslezer geworden. Ja. Ik vind, hem, uh, ik vind hem heel gezellig, heel aardig. Uh, en over wie hebben we het dan? Um, Oeh, nu ja. zet je me echt op de spot. Ehm... Um. Nou, ik zet mezelf helemaal verschut, joh. De naam niet meer. Ja, ik ben, ik ben hem ook... Oh, ik weet het alweer. Thomas Bresser. Dat was hem. Ja, Thomas B. Thomas Bresser. Nou, Thomas... Ja, ja Thomas... Die, ik vind jou heel die, aardig en gezellig. <laughs> Als Thomas zit te luisteren, ik weet niet of hij zit te luisteren... Maar hij was uh, jarenlang een van de, de vaste krachten bij, uh, bij Zwaardvis. Bij uh, het programma wat ik altijd uh, wel eens op zaterdagmiddag uh, luister. Daar zat hij uh, regelmatig bij. Maar uh, hij, is, uh, hij is één keer nog even teruggekomen. Omdat we toen... Uh, zaten ze een beetje omhoog met, uh, met de techneuten. En ineens denk ik... Vrek, daar heb je Thomas nog een keer bij. Uh, <laughs> uh, die deed toen even mee samen met Willem de Waard. Dus, uh, want het is een beetje jouw gebied. De, uh, want als er uh, straks een regionaal songfestival is... Ja. dan loop je de kans... dat, uh, dat uh, collega Willem de Waard jou misschien uh, gaat bellen en zeggen... van hey uh, Flor, hoe is het? dat uh, allemaal? Uh, wie weet, nou, wie nou, weet, weet, weet we, we gaan het niet. zien. Eerst ja. maar even kijken... Of ik, uh, of ik daadwerkelijk in de finale ga staan. Uh. Ja, nou, we gaan het, uh, we gaan het uh, me uh, merken of, of dat uh, daadwerkelijk ook uh, het geval zal ja. zijn. Uh, we gaan uh, weer even een stuk uh, muziek uh, laten horen. En uh, dat is uh, niet zomaar. Uh, dat is... Uh, ja, laat ik het toch maar even deze een beetje naar voren halen. Want anders dan, uh, wordt het een heel, uh, een heel ander uh, verhaal. En dan moet ik toch... Enigszins dit even naar achter te zetten. Uh, want deze dame, die was uh, flink bezig afgelopen zaterdag. Nee, je hoeft nog, uh, je hoeft nog niet uh, meteen te spelen. Nee, nee, nee, nee. Dat, dat, dat gaat, nog even, uh, gaat nog even duren. Nee, nee, nee, nee. Ik wat ga je nou doen? Ja, nee, nee, nee. Nee, nee. Maar goed, we gaan eerst even een stuk werk draaien van. Johanna Jorgo, zij was uh, een van de mensen die speelde in de Wolfhound in Haarlem. Uh, en dan denk je van, dat is beneden. Nee, daar hebben ze nog een een of andere donkere rol. Het is echt zo'n, uh, ik weet niet, ben je wel eens in Utrecht geweest... Uh, bij zo'n uh, zo plek waar ze van die gewelven hebben? Dan, uh, ben je dan gewelven? Sorry, nou, dat zijn gewelven? Ja, dat is zo'n rond, rond ding. Oh, daar hebben zo'n uh, gracht. Uh, daar hebben ze ook, uh, ook zo'n uh, zo plek uh, waar, waar, waar, waar je kan spelen. Daar deed het, het mij niet. aan denken. Maar goed, uh, het was zo klein, maar ook benauwd. Maar Johanna Jorgo was aardig op dreef. En een van de nummers die ze ongetwijfeld heeft gespeeld, is dit nummer. En dat nummer dat heet Liar. Op zaterdag streek de popronde in Haarlem neer. En was er een instoor optreden van Hoefs. Later die avond waren ze nog te zien tijdens een optreden in het Patronaat. En na afloop van de instoor optreden had ik een gesprek met Ramon van Geitenbeek van Hoefs. Uit de instoor optreden, want Hoefs is geweest tijdens de popronde van Haarlem. En Ramon die staat bij me. Ja, de, de vinnigheid spat er wel vanaf. Uh, nou ja, dat is wel een beetje de bedoeling, dat ja. hopen we dan. Ja, ja, uh, ja, dat is wel even, uh, uh, hoe zeg je dat, een agressie. Dat, uh, ja. Ja. Ja. Moet dat ook een beetje hebben in, uh, in de muziek die jullie maken? Ja, dat denk ik wel. Er moet wel een beetje een soort van geneinigheid in zitten, want anders dan, uh, dan we, ja, komt die niet over. Ja, maar heeft dat ook iets, want ja, uh, want, uh, want, uh, ik bedoel, uh, de teksten die al mm -hmm. geschreven zijn, zoals ja, bijvoorbeeld ja. Leed Bloemer, ja. die jullie ook net hebben gespeeld. Ja. Ja, dat wijst er wel op in die richting. Nou ja, natuurlijk gaat het heel erg over mij. Ja, zeker. Ja. Ik, um, ja, de teksten gaan heel erg over, uh, um, over heel vaak over op, op je plek op eisen. En um, gezien willen worden. En uh, ja, dat je in de maatschappij niet altijd evenveel. Uh, um, ja, of gezien wordt of, of in ieder geval de, um, ja, hoe zeg je dat? Nou ja, ik denk gewoon dat er, als je als ik queer opgroeit, want daar komt eigenlijk een beetje vandaan. Uh, dat je vaak een soort van um, tegen dingen op moet boksen omdat je niet echt niets hebt om je, jezelf aan te, uh, hoe zeg je dat? Spiegelen? Ja, dat. Yeah. Ja. Refle reflecteren met een ja, mooie... Ja, zeker. En ook gewoon, ik dus, bedoel, er zijn gewoon niet heel veel, veel voorbeelden van, nou weet je, hoe doe je dat dan en hoe ben je dan en, en ja, daar zit op een gegeven moment wel een soort van ja, boosheid ook wel. Ja. Ja. Maar ma mankeert dat er, uh, er ook een beetje aan aan deze maatschappij? Hoe kijk jij dan tegen deze maatschappij aan? Want ja, uh, ik zeg altijd, punk en de punk die jullie spelen is een beetje woedende mannenmuziek. Ja, zo woedende mannenmuziek, maar ik, er zit bij ons wel, tenminste denk ik, ook wel een positieve boodschap in. Het is niet alleen maar hard, het is ja. niet alleen maar agressie, het is niet alleen maar boos zijn. Nee. Het, ook zoeken naar een oplossing. Het is ook gewoon je plek opeisen en zeggen hier ben ik en je doet het er maar mee. Ja. Ja. Met de vuist op tafel slaan. Ja, ja. dat is het. Ja. Dat is een beetje wel wat we maken denk ik. En dat is ook wel waar, tenminste waar ik tekstueel gezien, want ik kan niet natuurlijk voor de jongens muzikaal gezien helemaal spreken, want dat is hun eigen invulling. Maar tekstueel gezien is dat wel mijn invulling. Ja, zo van nou hier ben ik en je doet het er maar mee. Ja, dan even over de band zelf, want ja, uh, want ja uh, het gaat ook al heel erg hard met jullie als het gaat om optredens, helemaal ja. aan het begin van het jaar. Showcase bij de Eurosonic Noorderslag en uh, nu uh, uitgezocht uh, door de popronde. Ja, dat is te gek. Ja, is heel ja. fijn als mensen je willen supporten. We zijn ook uh, Nevermind the hype talent geworden daarbij, ja. dus dan krijg je ook nog wat extra steun. Mm -hmm. um, ja, het is heel fijn als mensen natuurlijk je dragen en je willen helpen en uh, uh, uh, je een platform willen geven en uh, ja we hebben best wel vaak geboekt nu dat is gewoon een uitgelezen kans om jezelf te laten zien natuurlijk en hopelijk vloeit daar dan meer uit voort, dat is waar je het voor doet. Ja. Merken jullie dat dan een beetje, uh, afgezien van de popronde nu, uh, maar ook in het land zelf, ja. naar aanleiding van die optredens die jullie eerder al gedaan hebben? Zeker, ja we merken wel gewoon dat er aandacht voor ons is en dat er mensen geïnteresseerd zijn. En, uh, ik kan nog niet al te veel zeggen, maar begin van het jaar volgen ook nog andere optredens en plekken waar we weer, weer uh, ...verder tevoorschijn komen. Dan uh, hebben jullie al wat singles uitgebracht, hè? Ja. zoals uh, Swoon. Uh, ja. En uh, nu ook uh, deze... Uh, so Many Questions. So, so many questions. Yeah. Ook zo'n hele mooie uh, maatschappelijke uh, geëngageerde slon, om het even, ja, even die die te Ja, in mijn gevoel heel erg over um, nou ja, dat mensen op een gegeven moment... ...iets in jouw buurt kunnen zeggen waarvan je verrast staat. van... ...hé, hey, maar denk je echt zo over dingen? Waarom denk je dat? En... Um, Oh, ik heb, ben jij wel de persoon die ik dacht dat jij was, weet je? En, en daar is ook een soort boosheid in hebben, zo van, bijvoorbeeld hè, de, de, de familie, uh, bij een familieverjaardag en dat er iemand in één keer hele racistische opmerkingen maakt, dat dus je denkt van, hè, maar ben jij, wie ben jij? Waarom doe je dit? Uh, dus daar gaat dat heel erg over, zo van, ja. nou ja, weet je wel, waarom uh, ja. uh, uh, gaan mensen uh, zo met elkaar om en waarom? zie je niet dat je fout zit. Ja. Ja. Is dat, Kijk, dit, dit zijn dus al dingen die, die jullie al aan de tijd brengen zijn. Is dit ja. eigenlijk ook meteen de opmaat naar weer een nieuwe EP? Klopt. Ja, ja er komt een volgende EP aan. Mm. Ik denk uh, eind van het jaar of begin volgend jaar. Ook weer paniel. <laughs> Uh, zoals het er nu uitziet, gaan we wel een stapje groter. Wordt dat, wordt dat een 10-inch? Dat is uh, in het, het idee. Dus, uh, ja, daarna hopelijk de 12-inch, toch? Dat is een beetje <laughs> langzaam in stapjes naar boven. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, maar goed, het, het ziet er goed, uh, goed voor jullie uit de komende tijd. Ja, zeker. Ja, gewoon veel meer muziek uitbrengen, heel veel spelen. Uh, we hebben echt nog een hele vette show staan vanavond uh, in Patronaat. is natuurlijk helaas dan al geweest, maar uh, ja, ja. kunnen mensen nog wel bijvoorbeeld naar de zaak in Utrecht of naar uh, uh, Roodkapje in Rotterdam. Dus er zijn echt nog wel plekken waar we de komende tijd spelen. Uh, naar veel poppenvonden shows te gaan. Dus ik, uh, ja, we gaan ons niet vervelen en uh, je gaat ons nog veel zien, denk <laughs> ik. Goed, dankjewel. Ja, heel ja, erg bedankt. Hoefs. Uh, met daar uh, tussenin een gesprek... Uh, wat ik voerde met de... frontman van de band. Namelijk Ramon van Geitenbeek van Hoefs. Uh, en het ging natuurlijk over... het uh, materiaal wat ze hebben gemaakt. Uh, de, de, het laatste wat je hebt gehoord. Dat was uh, de meest recente single... So Many Questions. We hebben heel wat te uh, vragen. Maar ook... Uh, direct natuurlijk uh, wat uit te leggen. Uh, in dat opzicht. Want uh, ze staat weer klaar. Flora... Uh, en een van de nummers die ook op de EP utterly Mistaken vanavond... eigenlijk vannacht, om 12 uur komt die online... zal ook dit nummer zijn, Six Feet Under. Don't tell me it's over. You know I'm no good at closure Cause if you really want me, if you ever loved me Tell me that you care for me and I, ooh. I think Uh, goed uh, opletten, dat, uh, dat je niet in één keer uh, midden in het uh, nummer gaat zitten klappen. Dat, dat is dan toch wel iets uh, ja, dat, dat is iets genals. Dat wil je natuurlijk niet. Maar we hebben er nog eentje te goed. En dat is de laatste. En het is ook toevallig een single. Die zat voor If I Wanted To. En dat is 24-7. En deze staat er ook op het DP. in a day, but I can look away No, I can make the same mistakes I, I thought I'd go away I guess you'll never stray You'll follow me until the headlights. It's hard for me to keep you in my sight. Buy yourself some peace of mind Sell your soul, save your time Buy yourself some peace of mind Buy yourself some peace of mind 24 hours in a day, but I can walk away. No, I can make the same mistakes. I, I thought that I could change the numbers and the games. They'll follow me until the next life. I It's hard for me to keep you in my sight. Can feel that I am running out of light. Bite your tongue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 Told me your plans, I would listen. If you spoke, are you silent suspicions? I would give you a spotless rendition. If I lied, could you tell? What's the difference? When I'm quiet, are you tired of the distance? If I tried, would it make you complicit? 'Cause I'm terrified, are you terrified? Like. Dat was hem. En uh, dit is natuurlijk ook vannacht om 12 uur middernachtmisser... uit het liefst Je kan het uh, allemaal uh, vinden, denk ik, op uh, de streamingsdiensten en noem maar op. Uh, we gaan eerst even iets uh, rechtzetten, Want ik moet... Uh, ja, dat had ik al met uh, Dees of Zwe gedaan. Maar ook met deze band. Luidruchtige uh, punk uit het oosten des lands. Ze komen ergens uit de Achterhoek. Nou, daar is het wel redelijk gemeengoed uh, daar... Uh, de band heet Radzorg en dit is hun uh, laatste single Nick zonder Simon. Het is niks onder Simon, helemaal niks! Alles is niks onder Simon, alles is al zonder breed. alles is hier zonder goor, toch hoorden ze al week, op een radio zender, op een nieuws en tv, zelfs een meer dan als ik De Simon is dit. Uh, Simonloos. Ja precies, ik wou het niet zeggen. Uh, Rotzorg heet die band. En wat het leuke is, dit is normaal gesproken eigenlijk het domein van de herhaling. Maar nu zitten we voor hem. Uh, hij is inmiddels ook in het pand. Uh, straks hebben we Play Loud van uh, Marcel van Kuik. En uh, die draait alleen maar dit soort, uh, toch of niet? Ja, ja, dat, ja, dat is wel de bedoeling. Het zit net met een bakje water in. Ja, een bak heet water bij zich. Uh, maar zo is het ook een keer leuk dat hij ons weer eens ziet. Want uh, normaal gesproken hoort hij alleen maar het ingeblikte geluid. Um, dat was dus de band Rotzorg. Nu tijd voor een. Uh, ja, dat is iets toegankelijker. Beetje electro, beetje punk. Uh, maar het uh, ja, is eigenlijk van alles wat. Babies Berserk. En die hebben dus afgelopen donderdag. Hun release show uh, gedaan van hun album. En daar staat ook deze single op. Rum and Cola. of het lijkt dat de Talking Heads weer bezig zijn. Uh, daar heeft het toch wel een beetje wat van weg, eerlijk gezegd. Misschien hebben ze daar ook wel een beetje de muziek op gebaseerd. Babies Berserk heet uh, de band. Ze komen uit Amsterdam. Roman Cola's hebben vorige week, hebben ze, uh, afgelopen donderdag, hebben ze hun uh, release show uh, gedaan in Paradiso. En daarvoor hoorde je Rotzorg met uh, Nick Zonder-Simon. Ja, dat is uh, leuk als je de tent even vakkundig kan aftimmeren. Het is uh, zeven minuten over half negen. Uh, we zijn er doorheen als het gaat om uh, de live muziek. Maar uh, Flora is er nog. Um, hoe vond je het weer voor de tweede keer? Want je bent uh, nu voor de tweede keer bij ons uh, geweest. Dus... Ja, gezellig. Het ja. is uh, deze keer wat comfortabeler. want Ik ben het nu iets meer gewend om uh, geïnterviewd te worden. Ah, zo. Dus dat, is, uh, dat is allemaal fijn. Uh, gaat uh, dat... Want je, je zei net ook over bijvoorbeeld uh, de regionale songfestival in Rotterdam. Dan uh, worden er ook interviews ja, gevraagd vroeg. en gegeven. Ja. ja. Gaat dat gebeuren nog? Uh, het regionale songfestival? Ja, maar ga jij nog een interview daarvoor geven? Oh nee, om, dat uh, heb ik al, dat dat heb heb al gedaan. gedaan. Dat hm? was uh, 26 oktober volgens mij. even uit. Mijn, nee, oktober. September. September. Ja, September. Ja, mijn brain is een beetje scrambled. <laughs> ja. Serie, die interview dat interview heb je al gehad, ja, gezegd. zeker. Maar stemmen kan nog wel oh, dus dat kan dat, nog wel. Uh, dat scheelt. Ja. En uh, nou, ja, morgen dus de show uh, bij Grounds Rotterdam, dat is de release. Show van uh... ja, ja, het wordt. Uh, ik, tenminste, ik denk dat het uh, super tof gaat worden. Dus, ja, met uh, morgen, band, met band, ja. en met voorprogramma en met een afterparty DJ. DJ. Dus. Get your tickets. Ja. Uh, en daarna is het uh, nog wel de bedoeling... dat je ook nog ergens... wat, uh, wat optredens uh, gaat doen uh, daarvoor? Ja, ja, zeker. Het is uh, ja, deel van een de tour. Uh, uh. We hebben een paar gigs staan. En uh, nou ja, mocht je ons nog willen boeken... dan kan dat natuurlijk. Mm. Uh, ja. Uh, ja dat, uh, exciting uh, dingen die uh, komen. Ja. De laatste keer dat we je ook hebben gesproken... was dat je uh, aan de Codarts zat. Toch? Ja, ik zit nu in het vierde jaar. Ja. Um, Want hoe staat het daarmee? Gaat het, uh, gaat het wel oké okay met de co Ik denk het wel. Ja, ja, ja. ja nee, zeker. Ik uh, vind de mensen daar super gezellig en uh, ja, het is uh, leerzaam. Dus je haalt eruit wat je eruit kan halen en verder gewoon. Uh, ja, ik vind het het belangrijkste dat ik werk aan mijn carrière en. Uh, en dat dat groeit. En dan een studie daarnaast is super mooi meegenomen. Ja. En ja, want, ja, want een paar weken geleden hadden we hier een. Uh, uh, dat was bij uh, 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Toen hadden we. Stijn hier in Stijn, Ik de ken Stijn. Ik heb er vandaag nog gesproken. Ah, ja, ja. Nou, die Stijn. Die is hier geweest twee weken terug. <drum mimic> ja, dat is echt gewoon. Ja, dat is een fenomeen. Ja, ik ga her, niet schelden, hoor. vind het maar ik vind er echt heel vet. Ja, ja dat 100% <Zus rood Government> mee eens. Dus, Stijn, als je zit te luisteren, lijkt mij nog eens een keer voor de herhaling vatbaar. Maar dat, dat doen we dan wel weer eens als er weer wat materiaal is. Ik zou het zeggen, is. want ze is er morgen bij bij het concert. Oh. Dus. oh nou ja, goed. We hebben er de, toen hier in studio gehad. Maar goed, uh, dat is uh, voor natuurlijk morgen. Uh, leuk dat je weer geweest bent. Ja, dankjewel dat ik er mocht zijn. Oké, okay, dus um, tot de volgende keer. Tot want, de volgende keer. In november, hè, volgend jaar. Ja, want dan schuift het, schuif, schuif het, uh, steeds een <laughs> maand op bij jou. Uh, hartstikke goed. Uh, dat was uh, Flora, dames en heren, thuis. En wij gaan weer verder met een band die wij hier ook uh, gehad hebben. Minor Citizen en I've Decided. Goes away Inmiddels al deze The de Milk met de backseat driving. Uh, we, we kunnen er nog twee doen, dus dat gaan we ook zeker doen. Um, daarvoor hadden we Minor Citizen met I've Decided. Dit is Fleur Lyon met Miracle. En er moet er wel iets komen, want het uh, is altijd leuk. Ja, er komt wat.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 Ja, het uh, fijne is dat zij hier ook uh, uit deze uh, regio komt. Want ze woont in Amstelveen. Daar uh, woont ze dus tegenwoordig. Uh, maar ze heeft een, uh, toch een Rotterdamse verleden, deze Fleur Lyon. En in het echt heet ze Fleur de Leeuwen. Uh, het nummer dat heet uh, Merkel. Uh, we zijn zo'n beetje aan het eind uh, van uh, deze alternatieve femme uh, gekomen. En dat betekent dus dat zo dadelijk ook Marcel van Kuik hier gaat beginnen met zijn programma. Want we hebben natuurlijk nog Play It Loud voor de mens die heel erg van het stevige materiaal houdt. Want er is natuurlijk Play It Loud en ik weet niet meer precies wat hij gaat doen, maar dat hoor je straks van hemzelf wel. Uh, wij zijn er, zo waar, donderdag alweer. Want uh, donderdag hebben we gewoon weer een reguliere uitzending. Dat niks. Dan alleen maar uh, nieuwe muziek. Of uh, muziek uh, die we nog even moeten draaien. En moeten laten horen, want dat uh, is wel zo netjes. Uh, en dat is ook uh, de reden waarom we het uh, vandaag doen. Maar we laten denk ik ook nog even wat dingen horen. Zoals het uh, de afgelopen... Uh, deze Drie uur hebben beleefd. Dus dat um, ga je allemaal meekrijgen uh, bij de volgende. Er zit een een of andere kikker in mijn keel. Die er niet helemaal uit wil. Maar goed. Um, dat gaan we straks, uh, uh, of in ieder geval donderdag, meemaken. In uh, de reguliere uitzending van Alternative FM. Terwijl nou iets helemaal vaststaat. Uh, weer, uh, <coughs> ik ga eerst maar eens, weer, uh, maar eens even mijn platen erbij uh, pakken die ik moet draaien. En het is toevallig R1 uit Zandvoort. Um, hij uh, is onder meer bij Leo Blokhuis uh, geweest. Ik heb het over Ruud Hauweling. En het nummer dat heet Feeling Alright. Ik zeg tot donderdag weer. Dag. Here I'm sitting in the shade. With nothing to hold on to. Warm breeze whistling in the wires Remembering towns I passed through Back when the distant music played